Morgen exact 7 uur, het Q Music nieuws van nu.nl krijg je van Danny Vos? Ja, goedemorgen. Opnieuw problemen door de sneeuw. In het noorden is het op veel plekken wit en ook glad. Ga er niet de weg op. Als het niet hoeft, is het advies. Er geldt in het noorden ook code oranje. En er zijn al meerdere ongelukken gebeurd. De Rijkswaterstaat probeert de wegen zoveel mogelijk sneeuwvrij te krijgen. Dat is de grote uitdaging. Daar zetten we dus ook speciaal materiaal voor in. En als dat niet lukt, ja, dan houdt het op. Dan gaan we uit veiligheid misschien wel zorgen dat ze bepaalde weggedeelten niet, even niet toegankelijk zijn. Ja, we horen bij RTL. Verder rijden de treinen wel. Schiphol heeft zeker 80 vluchtige geschrapt vanwege het winterweer. Het waait uh, ook hard en dat komt dan weer door Storm Goretti die over Europa raast. Ja, en die Storm Goretti zorgt ook in andere delen van Europa voor problemen. Onder meer in Engeland en Frankrijk. Tienduizenden mensen zitten daar zonder stroom. Er zijn onder meer zware windstoten. In Frankrijk is een windsnelheid van 213 km per uur gemeten. Dan naar Amerika, rapper Diddy heeft president Trump om strafvermindering gevraagd. Maar dat heeft hij niet gekregen, schrijven Amerikaanse media. In oktober kreeg Diddy vier jaar cel... Hij is veroordeeld voor meerdere zedenmisdrijven. Trump zegt dat hij er niet over na hoefde te denken om geen gratie te geven. En voetbal nog. De kogel is door de kerk. Kenneth Taylor gaat weg bij Ajax, meldt onder meer ISPN. De middenvelder gaat naar Lazio Roma. Gisteravond is hij daar aangekomen om zijn contract te tekenen. Lazio zou dan zo'n 15 miljoen euro aan Ajax betalen... en Taylor tekent voor vier jaar. Het weer nog van weer plaatsen in het noorden. Dus veel sneeuw, verder glad, veel wind ook dus. Op veel plekken regen vandaag ook. Het wordt maximaal 4 graden. Heb je nog van uh, Imke die zegt, uh, ja, het gaat allemaal over het uh, noorden. Het maar... noorden, maar ik ben hier in het Oosten in op Rijssel Twente, zoals je kunt horen. Maar laat mensen alsjeblieft oppassen. Want op bepaalde stukken is het echt verraderlijk glad. Uh, terwijl het kwik net boven het vriespunt ligt. Ja, sterker nog, ik ga dat uitbreiden naar nou, niet alleen het oosten. In het noorden, dus gladheid door sneeuw en harde wind. In de rest van het land is het ook plaatselijk glad. Dus overal echt goed op uitkijken als je de weg op gaat. Het is ook extreem druk voor een vrijdagochtend. 17 files in totaal. Dit zijn ze met een vertraging van 9 minuten of langer. De A7 naar Bremen tussen Vauxhall en Scheemda. 15 kilometer file en 9 minuten. De A7 naar Zaanstad tussen Hoorn en Pummeren-Noord. 6 kilometer en 25 minuten. En de A28 naar Groningen tussen Assen-Zuid en Brug over het Noord-Willemskanaal. 14 kilometer file en 9 minuten de vertraging. Matti en Marieke. Zou laatste werkdagje van de week, maar met dezelfde energie als de rest van de week, hè? Dat is de grote uitdaging. Dat snap ik. <laughs> you music. You music you Music en Waves. Goedemorgen, 5 over 7, Vrijdag de 9e van januari. Je luistert naar show 1557. Seizoen 8 van Mattie en Marieke met Kai Merks. Goedemorgen. Jenny Vos. Goedemorgen. Goedemorgen op de redactie. Goedemorgen. En happy Friday. Yes. Oh, happy Friday. De publiek. Oh. Ah, jongens, wat een, wat een week hebben we achter de rug. Met uh, al die sneeuw, alle problemen op de weg, in de lucht en uh, op het spoor. Uh, nogmaals, uh, het noorden heeft er vandaag echt nog mee te maken. Ja. Dus uh, pas daarop. Ja, en heel veel mensen hebben er toch echt een uh, mouw aan moeten passen. Bijvoorbeeld uh, de kinderen die in één keer niet naar school konden, die, uh, die thuis bleven. Absoluut. Mijn, uh, mijn vriendin uh, is, was bijvoorbeeld vrij deze ja. week. Ja. Wat ook te maken met de eerste schoolweek van uh, Guus. Uh, maar ja, die werd toch anders ingevuld. Want ineens uh, ja, werd het toch allemaal lastiger. Dus uh, bleven de kinderen thuis. Ja. Dus ja, we hadden toch een andere invulling van de vakantie. Zit je in één keer met twee koters thuis? Bijvoorbeeld. En er is natuurlijk ook veel thuis gewerkt. Want ja, er is uh, verzocht als je geen noodzakelijke reden hebt om de weg op te gaan, uh, werk dan thuis. We zeiden het net al even, heel veel mensen zijn erachter gekomen wat hun partner eigenlijk voor beroep doet. Of uh, juist uh, helemaal niet. Want ja, in zo'n atypische week en je zit in één keer thuis te werken... laten we niet doen alsof je zeg maar 100% van de tijd ook echt thuis hebt gewerkt. Alsjeblieft. Nee, nee, nee. nee, nee. Dat heb we misschien nog wel het meeste hekel aan mensen die dan die schuin, schijn hadden. Hoog op willen houden. Nee, ik heb echt wat gedaan. En dat geeft ook uh, helemaal niks. Uh, we zeiden net, we geven je even een uh, ruimte om uh, te biechten... zodat je na het weekend ook weer met een uh, schone lei kan beginnen. Ja. En misschien heb je ook wel iets gezien uh, bij je partner uh, bijvoorbeeld. Nou, er is een hoop binnengekomen. Er zijn een hoop een hoop uurtjes gefactureerd... maar daarvoor is niet daarvoor is <lacht> nee, gewerkt, kan ik zeggen. Ach, nee, Ach, ja. nee, nee, nee, zo komt dit anoniem bericht binnen wilde zo graag de laatste aflevering van Stranger Things kijken. En toen heb ik stiekem met het laatste uurtje gesmokkeld... en ben ik gaan kijken wel op de laptop van werk... zodat ik nog even niet naar beneden hoefde naar mijn vriend en de kids. Hier zegt iemand, ik padel standaard op donderdagochtend... met een groepje collega's die in de buurt wonen. We plannen dan in onze agenda een brainstorm... zodat de baas het niet merkt. Er staat de en die wordt eigenlijk... Ja, ja. Wel, op de padelbaan wordt daar een uurtje gebrainstormd. Precies. <tie> daar wordt heen en weer gepingpongd over goede ideeën. <grijg> ja, Er ja. ja. uh, komt ook nog binnen, er staat een app op mijn laptop... en die houdt dus bij of ik niet uh, te lang weg ben van mijn toetsenbord. En nou heb ik mijn pinpas tussen twee toetsen gedrukt... waardoor mijn toetsenbord actief bleef. Ik vind überhaupt een app op je laptop die bijhoudt... of er nog genoeg aanslagen per minuut binnenkomen. Ja. Ik zou daar geloof ik niet willen werken. Ik vind privacy privacygevaardig. Nee. Dat Fijf. is niet gevoelig. Ja. Uh, woensdag moest ik uh, thuis werken, zegt een anoniemtje. Maar dat betekende voor mij even boodschappen doen en een cake bakken. Lekker mijn nagels doen en uitgebreid lunchen. En nog wel een beetje leren voor de extra opleiding die ik ernaast doe. Oké, okay. oh ja, super. Ja, super. Mijn vriendin werkt bijna altijd thuis. Het leukste daarvan, als ik thuis kom naar mijn werk bij het ziekenhuis... zit ze al op de bank. En als ik dan geen film wil kijken of gezellig samen wil zitten... dan is het drama. En als ik dan de kaart trek... Moet jij niet werken? Dan kan ik bijna zelf als patiënt retour ziekenhuis. Ze is, ze is er altijd. Ze is er altijd. En we wonen niet eens samen. Ze is er altijd. En dan, dat is heel interessant voor de staat van relatie ook. Staat ja. in capslok met puntjes tussen. Ja. Geef mij rust. Dankjewel jongens. Voor, uh, oh, okay. En een uh, happy 2016. Ja, voor jullie openhartige uh, biecht. Hey, ik moest ook al uh, bijna als uh, patiënt richting het uh, ziekenhuis. Oh ja? Ik heb namelijk um, iets aangebroken bij mijn thuis. Nou, de bokshandschoenen werd aangetrokken. Ik wil het er meteen nog even over hebben. Oh. Namelijk slapen met twee aparte dekens. No! IQ music. Sorry hoor, maar die nieuwe alarmschijf is echt helemaal niks. Dankjewel, uh, Amena. Door de rumors. <lacht> Vanmiddag weer een nieuwe, toch? Ja, absoluut. Tien voor vier wordt de nieuwe alarmschijf bekendgemaakt. Ja. Hé, hey, uh, ik heb thuis dus een uh, strijd gaande. Uh, ja. En de splijtswam, die heet... Slapen met twee aparte dekens. Um, deze herkomst ligt eigenlijk in uh, de kerstvakantie. Kiki was door uh, haar rug gegaan je wil je nog één keer zeggen hoe het kwam dat je door je rug ging? Ja, ik moest niezen. <truf> <truf> <truf> <hijen> ja. <hijen> ja, je <hijen> was dat het van ver komt <hijen> natuurlijk. <hè? hijen> ja. Ik dacht, ik uh, kies een uh, jonge blom. Maar goed, het is dus 27. Ik moest niet goed, Ik moest niet Ah, wat Ik moet wel zeggen, zij is echt een, een, een doorzetter. En ik hoor haar niet zo snel piepen. Maar nu had ik echt een huilende vrouw op bed liggen. Ja. Zo ongelooflijk. Je kan daar zoveel last van hebben namelijk. Van, huil, van een huilende vrouw naast je. Ja, ja dat begrijp ik. En uh, ja, nu was het ding. Ze kon natuurlijk alleen maar liggen. Daar zat een probleem. Maar als we dan gingen slapen, was er nog een ander probleem. Dat was namelijk op het moment dat zij moest omdraaien of anders wilde gaan liggen. Kiki, dat, dat ging gewoon niet eigenlijk, toch? Nee, ik denk mensen die wel eens door hun rug zijn gegaan... herkennen dit. Het, als je s'nachts wil omdraaien, dat doet zoveel pijn. Dus wat ik dan deed is... ik lachte op mijn ene zij... en dan ging ik echt mezelf een soort van nou ja, opladen. Dus dacht ik echt, 1, twee, drie, daar gaan we. En dan gooi je je als één ja, grote walvis... gooi je zo rats naar de andere <lacht> kant om... en dan bijt je je maar door die pijn heen. Ja, <lacht> en dan dacht ik... Wat gebeurt hier? Snap je? Dus ik werd, daar zo, ik werd daar wakker van. Want je hoort eerst dat, dat gestommel. Zo van er staat iets te gebeuren. Ja, er ligt o, die, iemand op te laden. ligt iemand op te laden. Op een gegeven moment hoor je een soort klap. En dan denk je: zo, oh, er is iemand omgedraaid. Weet je wel. Maar dan, daar ging een kwartier overheen. Dus ik zeg op een gegeven moment: lieve schat. Ik zeg, ik, ik kan zo niet slapen. Ik vind het heel rot voor je. Maar moeten we niet even twee aparte dekens? Gewoon beter voor ons allebei. Ik had helemaal geen voorkeur om met twee aparte dekens te slapen. Maar ik dacht, ja, dan hebben we allebei gewoon een betere rust. Heb jij namelijk minder het gevoel van... Uh, ik ben mattie tot last en ik slaap misschien beter. Nou, jongen. Ik, wij gaan voor twee aparte dekens. En ik weet niet wat mij overkomt. Het was echt waanzinnig. Ik oh. had zo'n enorm halleluja-gevoel. Ik, ik denk, wat gebeurt hier? Waarom heb ik dit niet eerder gedaan? Zo. Ja, ik slaap als een roos in één keer. Uh, gewoon dat je in je eigen kokonnetje kan kruipen. En daar eigenlijk helemaal geen last meer hebt van wie dan ook. Ik heb gewoon veel betere nachten gedraaid. Dus ik zei op een gegeven moment... van joh, kunnen we die niet zo houden? Gewoon twee aparte dekens. Want per toeval komen we erachter hoe lekker het eigenlijk is. Nou... Moest je toen eens horen. <laughs> <laughs> Dat vond mevrouw geen goed idee, toch? Nee, verschrikkelijk. Maar, maar, maar wat, wat heb je er tegen, Kiki? Nee, ik vind het ook niet gezellig en... Ik wil gewoon de hele tijd tegen hem aangeplakt liggen. Zo slapen wij normaal gesproken ook. Maar als iedereen dan in zijn eigen dekentje ligt... dan ja. is hij een soort croissantje in zijn eigen gerolde deken. Ja. Ik wil dan s'nachts bij hem, maar dat kan niet. Want dan moet ik hem eerst uit die croissant rukken. En dan kan ik pas tegen hem aan gaan liggen. Ik voel dan helemaal niet meer hem, eh, iets lekkers zo tegen me aan. Ik zit dan in mijn eigen coconnetje. Ik wil dat niet. Ik ja. ben samen. Dan blijf ik. ik wel alleen. Ja, dat begrijp ik heel goed. Ik ben het daar wel mee eens. Ja, daar daar mee eens. ja ik ben het er wel mee eens. Ja. Dat ben je toch een ongezellige vent. Ja. Nee, maar hoezo? Ja. Als iedereen. Je kan toch gewoon. Ik lig toch niet in een ander bed. Ik lig toch niet aan de andere kant van de wereld. We kunnen toch nee. gewoon naar elkaar toe komen. Maar, maar ik kan je helemaal niet aanraken. Ja, ik kan een soort van deken aanduwen. En dat voel ik dan. Maar ik, ik wil gewoon jou lekker tegen me aan. Ja, precies, je wil je wilt dat toch een beetje voelen. Want je zegt ik lig toch niet aan de andere kant van de wereld. Maar dat is de volgende stap. <lacht> dat is de volgende stap. De volgende <lacht> stap is namelijk dat er een muur tussen zit en dat ja. je in een andere kamer ligt. Want dan begint er iemand heel hard te zuchten. Of er ligt iemand te snurken. En dan denk je, nou ja, ik kan ook wel op een andere kamer gaan liggen. Want ja, je hebt, er, je hebt er toch geen feeling meer bij. Maar ik vind een goede nachtrust vind ik toch veel waard, hoor. Dat is toch de, de batterij voor de rest van de dag. Nee, zeker, dat en we zien elkaar toch. Ja. En we geven elkaar toch een kus als we gaan slapen. En we worden toch wakker naast elkaar. Ja, ja, ja nee. we zijn toch echt één meter bij elkaar vandaan. Ik vind toch echt... Maar kijk even wat je in je bed hebt liggen. Kijk nog eens voor je. <laughs> En dan zeg jij, nou, ik sla even vier dekens om me heen... en ik zie hem morgenochtend weer. Ik vind het ontzettend ongezellig. Ik vind het seksloos ook. Ja, seksloos. Ik vind het seksloos. Twee aparte, twee aparte dekens. Lijkt wel een hotel, man. Ik vind niks zo ongezellig als binnenkomen op een hotelkamer... en als je ziet, oh, twee aparte dekens. Uh, appje van uh, Maaike van uh, Laak. Even luisteren wat zij uh, vindt. Ja, zeker team aparte dekens. Zoveel beter voor je nachtrust. Had ik hem maar eerder bedacht. Dank je wel, ja, nee hoor. Ik ben even benieuwd wat Nederland vindt. Mag dat? Zeker, dat mag. Ja of nee slapen met twee aparte dekens? 3, 2, 1. Nee. Ja. Laat je horen via de Q-Music app. Nee. Seksloos. I don't wanna be the girl who the loudest. For the girl who no wants to be alone. The Cause I'm the only one you know in the world that won't be home But how Music zes voor half acht, zometeen ja of nee, met heel Nederland. De kwestie vandaag is slapen met twee aparte dekens. Ja, ik zeg uh, keihard ja. Ik ben er bij toeval achter gekomen hoe lekker het is. En uh, nu krijg ik het thuis niet doorheen. En uh, het, is, het is helemaal geen uitgemaakte zaak hoor. Het is echt nee. ongelooflijk spannend. We doen even een pre-party van uh, ja of nee. Ja, al even wat berichtjes. Lisette bijvoorbeeld, die zegt... wij slapen al jaren onder aparte dekens. Heerlijk. En ze zegt er ook nog bij... we zijn inmiddels ook gestopt met praten. Jelle zegt, ik uh, ben het eens met Kiki. Uh, Jeroen, ja, twee dekens uh, is echt een no-go. Gita, wij slapen al heel lang met twee dekens. Echt heerlijk. Uh, mijn man en ik kijken elkaar ook al jaren niet meer aan. Trouwens, zegt ze er nog bij. Martine met aparte en ik slapen al twintig jaar... onder een aparte deken. Alle bij een tweepersoonsdeken. Lekker groot. We zijn inmiddels ook de interesse verloren in elkaar. Nou, dus het gaat echt nog alle kanten gaat het nog op. Nee, hier zijn met jouw persoonlijke voorkeur een beetje doorheen. Er staat ook een polletje in de Q-app. Ja, dat is ook spannend. Ja gaat op dit moment voor met 56%. Nou goed, we zijn heel benieuwd wat je vindt slapen met aparte dekens. Ja of nee? Laat je even horen via de Q-app. En Danny, wat horen we ondertussen in het nieuws? ben je op zoek naar een nieuwe baan. Zometeen horen we voor welke functies nu de meeste mensen worden gezocht.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 Deze wil je niet aan je hoofd voorbij laten gaan. Het zijn de Hebben Hebben Hebben weken bij Kruidvat. Nu alle head and shoulders 2 plus 2 gratis. Geen haar op je hoofd die dat wil wissen. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Het verkeer wordt mede mogelijk gemaakt door... Ik wil van mijn auto af, nl. Ik wil van mijn auto af. Ik wil van mijn auto af, nl. Ik wil van mijn auto af, ik wil, van mijn auto af. Punt NL. 1 minuut over half acht, het is druk op de weg voor de vrijdagochtend. Het heeft onder andere te maken met natuurlijk code oranje... in het noorden en oosten van het land, of vooral in het noorden. In de rest van het land kan het ook glad zijn, dus extra goed opletten... als je de weg op gaat. Fielen op de A28 naar Groningen, tussen Vries en Groningen-Zuid. 13 kilometer file en 9 minuten. En de A32 naar Heerenveen, tussen Leppa, Aquaduct en Heerenveen. 10 kilometer en 7 minuten. En de A37 naar Knoop het Holslo, tussen Zwarte Meer en Emmen-Zuid. 9 kilometer en daar 7 minuten. In het uh, noorden valt veel sneeuw, verder is het daar glad met veel wind. Ook op uh, veel plekken regen vandaag in de rest van Nederland. Het wordt maximaal 4 graden. Danny heeft het laatste nieuws. Ja, goedemorgen, en die sneeuw zorgt opnieuw voor problemen. In het noorden is het op veel plekken glibberen en glijden. Op dit moment in Friesland, Groningen, Drenthe en de Vadden. geldt code oranje. En Rijkswaterstaat heeft een duidelijke oproep voor iedereen in het noorden. Ja, het heeft vannacht uh, flink gesneeuwd En uh, het advies vanuit Rijkswaterstaat is... als je niet de weg op hoeft, blijf thuis. We storen van Nederland... In het noorden rijden vanochtend ook geen bussen. Op andere plekken wel. En ook de trein rijdt gewoon wel volgens de winterdienstregeling. Ook weer wat problemen op Schiphol vandaag. Er zijn weer vluchten geschrapt. Alleen KLM laat er vandaag al 80 niet doorgaan. Afgelopen dagen heeft de luchtvaartmaatschappij ook al honderden vluchten geschrapt. En KLM gaf gisteravond bij Pauw en de Wit toe... dat de communicatie daarover ja, wel wat beter had gekund. En KLM gaat dat in het vervolg ook proberen. Hoe kunnen wij ervoor zorgen dat we onze klanten beter informeren... dat we de informatiebehoeften die men heeft... zorgvuldig, actueel en proactief kunnen geven op ieder moment van de dag. En dat moet beter dan dat we nu hebben gedaan. Ja, het was bijvoorbeeld niet duidelijk genoeg... hoe gestrande reizigers aan een hotel konden komen of een overnachting... Kon Krijgen. het idee dat daar een soort mini-utopia is ontstaan. Met kinderen die geboren worden, mensen die elkaar vinden en daar trouwen. Schiphol ja, wordt gewoon, snap je? Dat ja. heeft inmiddels zijn eigen klimaat ook gekregen. Ja. Echt een, een hele aparte wereld. Ja. Je zou toch ook zeggen dat je als KLM met allerbeste weet... wat je reizigers zouden moeten doen of waar ze recht op hebben... of wat ze zouden kunnen. Ja. Dan is het toch heel normaal dat je dan eventjes een mail opstelt... van nou, uh, het gaat niet door, dus je kunt dit, dit en dit en dat. Waarom is dit zo ingewikkeld? Waarom is het zo ingewikkeld, vraag ik ja. me af. Er ja, dat komt, dat komt toch elke keer gewoon diezelfde vraag? Het is toch niet de eerste keer dat dit gebeurt? Nou. En door die sneeuw is er opnieuw een dak van een bedrijf ingestort. Woensdagavond gebeurde dat al hè, bij een sporthal in Utrecht. Gisteravond bij een transportbedrijf in Tilburg. Er nou is niemand gewond geraakt, er was niemand meer binnen. Maar door het hele land zijn gebouwen nog altijd uit voorzorg dicht. Omdat er dus sneeuw op die daken ligt. Brabant gaat natuurlijk al vaker het dak eraf. Ja, <laughs> André Nieuwsdam, politie heeft een student van de, de Vrije Universiteit in Amsterdam opgepakt... na een nogal uit de hand gelopen studentenborrol in Amsterdam. Parool schrijft erover. Dat gebeurde in november al. Tijdens die borrol zong een student een nazi-lied. Een ander sprak hem daarop aan, maar die werd toen mishandeld. Politie onderzoekt nog wat er nou precies is gebeurd. Oh. We, we doen er nog eentje, jongens. We doen er <laughs> nog eentje. Ja, en dan had je eigenlijk al thuis moeten zijn. Ja, precies. We ja. doen er nog eentje, ja. Toebal dan. Kenneth Taylor gaat nu echt weg bij Ajax. Meldt onder meer ESPN. De middenvelder gaat naar Lazio Roma. Gisteravond is hij daar uh, aangekomen om zijn contract te tekenen. Uh, er zijn beelden dat hij op het vliegveld staat... met een sjaal van Lazio Roma om zijn nek. Uh, Lazio zou zo'n 15 miljoen euro aan Ajax betalen. En Taylor tekent dan voor vier jaar. Hey, uh, Luc op de sportreactie. Hoe lang heeft hij bij Ajax gevoetbald? Sinds zijn achtste. Dus hij, heeft oh. al, uh, ja, hij speelt al 15 jaar voor Ajax. En nu dan deze stap naar Lazio Roma. Nou, dat is... Uh, ontzettende scheidclub. Wat een vreselijke club is Lazio Roma eigenlijk. Met een hele nare achterban. Winnen nooit een prijs. Spelen vervelend voetbal. Maar voor Taylor is het op zich wel een goede stap. Even een wat hardere, grotere competitie. Bij een de gemiddelde club uit die competitie zou hem sowieso weer naar een volgende level kunnen kunnen duwen. Hij gaat daar wel spelen. Hij belandt niet op de bank en doet dan vervolgens niks. Dus dat is dan wel weer goed. En op welke manier spelen zij dan vervelend voetbal? Ja, gewoon veel overtredingen. Veel theater. Veel, veel van die oh, ik ben getrapt, help mij, ik ga dood. En dan twee minuten later sprinten ze weer. wel Vervelend. Ben je op zoek naar een nieuwe baan? Je wordt het snelste aangenomen als elektromonteur of als AI-engineer op dit Moment. Naar die mensen wordt het meeste gezocht. Blijkt het onderzoek van LinkedIn, Telegraaf schrijft erover. Vooral de functie van AI-ingenieur is veel vraag naar. staat bovenaan. Ja, afgelopen tijd is het natuurlijk hard gegaan. Het is eigenlijk gewoon iemand die systemen bouwt en onderhoudt, die gebruik maken van AI. Ook bij defensie worden trouwens nog altijd veel mensen gezocht. Zometeen gaan we de boxring in. Ja of nee? Slapen met twee aparte dekbedden? Music, Mattie en Marieke. Na Taylor Swift. Dit is de fate of Avilia.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 Because you came for me, locked inside my memory, and only you possess the key. No longer drowning and deceived. Oh, because you came for me. Part from the fate of Ophelia Q sounds better with you. Q music. You isn't the right thing to well, how can I ever Je hoort go your own way. Ja, nee, ja, nee, heel Nederland speelt mee. We zeggen ja of nee in 3, 2, 1. J, A, N, E, E. Ja, alvast uh, excuses dat ik deze splijts van, uh, van Huizen Valk... doortrek naar heel Nederland. <laughs> um, uh, ik wil namelijk uh, gaan voor uh, slapen met aparte dekens. Uh, Kiki absoluut niet. Ja, ze trok nog een vergelijking met een rol krasant. Wat zei je nou ook alweer, Kiki? Ik, Croissant. Je, bent en... je, je bent je eigen croissant. Ja, ja. En als je wil dat er wat meer gebeurt, moet je het eerst uitplukken. Ja, Naar dan moet ik je eerst een maatje croissant rollen. Ja, Daar ik geen zin in. <laughs> ja. Okay. Uh, ja of nee met heel Nederland. Patrick, goedemorgen. Goedemorgen. Daar ga je slapen met twee aparte dekens. 3, 2, 1. Ja. Ja, en waarom? Nou. Lekker in je eigen kokonnetje en niet dat gezeur van uh, omrollen van je vrouw of uh, de dekens wegtrekken. en uh, Wij wonen zelf op Creta, dus het is hier een enorm verschil tussen warm en koud s'nachts. Oh. En mijn vrouw die, die uh, heeft het ene moment koud en het andere moment warm. Dus uh, ja. nu lekker mijn eigen kokonnetje ja. En uh, snel uh, s'nachts weer, uh, als je eruit geweest bent, uh, terug uh, in je eigen warme ja maar ja, ja. ja, maar ja, Patrick, het, het, het gedoe van het gewurmel en het omdraaien van je vrouw. Maar je woont toch samen? Ik bedoel, je weet toch dat ze er ligt? Dat, dat, dat gebeurt toch als je samen in bed ligt? Ja, maar het, ze ligt er ook. En ze mag ook lekker omboelen wat ze wil. Alleen, uh, ik heb er geen was van. Nee, precies. Ja. Oké, okay, duidelijk staat genoteerd. Uh, Annika, goedemorgen goedemorgen Slapen met twee aparte dekens? Three, two, nee. En waarom niet? En hoe moet ik dan mijn voeten opwarmen? Ja, dat is ja. ja. het enige waar ik het misschien wel voor zou doen. Mijn vriendin heeft ook altijd sukkel koude voeten, dan kun je dier hiermee koelen. <laughs> dat is echt ongelooflijk. Dat is niet normaal. Ik zit ook tegen het dak als die koude voeten tegen me aankomen. Ja, maar maar waterkoud. Ja, waterkoud. Ja. Maar goed, dat is, dat is zeg maar het probleem. Hoe moet jij dan je voeten opwarmen? Ja, en het ligt natuurlijk ook wel gewoon lekker met 201 onder één de deken. Maar wel groot deken, dan, niet een kleintje. Nee, oké. Okay. Ja, ja, ja, ja. Ik heb het idee, loop ik een beetje op de zaken vooruit... dat er een heel groot verschil zit tussen mannen en vrouwen. Ja, dat begin ik ook aan te voelen, ja. Dat denk ik ook. Dat, dat denk ik ook. Annika, ik schrijf voor jou een nee op. Uh, Bram. Ja, goedemorgen. Slapen met twee aparte dekens. Three, two, one. Een hele dikke ja. En vier. Ja, zie je. En waarom een ja? Ja, we zijn een weekendje, een weekendje weg geweest, mevrouw en ik, tijdens de, de kerstvakantie. En uh, ja dat, dat hotel lag ik twee aparte leken, dus we vrouw zijn eigenlijk ook meteen heerlijk. Heerlijk meteen? Ja, precies, want thuis ook. Thuis is eigenlijk altijd koud, even een extra deken opleggen. Ja, dat hoeft dan niet meer. Dus uh, wij gaan echt meteen gaan kijken van, dat kunnen we thuis ook gaan doen. Maar en stel je wil eventjes, want dat zie ik er niet helemaal voor, maar stel je wil even lekker tegen elkaar aan liggen. Even een lepeltje, een lepeltje liggen. En dan valt, valt toch, halverwege valt jouw deken van jouw schouder. Want je, je komt automatisch ergens in het midden te liggen, kan ja. je zo voorstellen. Ja ja, ja, ja, ja. En je past met z'n tweeën niet onder één deken. Het is toch ook heel ongezellig en koud en uh, naar. Nee, valt wel mee. Je zoekt elkaar gewoon op. En valt het wel mee. Wel valt lekker wel mee. Vind wel, ik wel, ik, wel, wel eigenlijk geen ja van. is lekker. <laughs> ja, nee. Valt wel mee is inderdaad. Valt wel mee is niet uh, ja. Dat valt wel mee. We schrijven een uh, ja voor jou op, uh, Bram. Joukje. Ja, ja, hallo. Yeah, ja, hallo. ja. Slapen met twee aparte dekens. 3, 2, 1. Nee, nee. Een dubbele nee. Oh, nee. Van, oh. Mij, van mij en van mijn man. Oh! Wat ik. Ja, dat gaat. Om de koude voeten. Ik heb altijd koude voeten. Ja. En die mag ik dan tussen zijn warme kuiten leggen. En ik heb wel eens gevraagd, ja. vind je dat niet erg? Hij zegt, nee joh, dat is helemaal niet erg. En dan kruipt ik nog eens een beetje dichterbij Om zo lepeltje, lepeltje. Ja. En of ik nou op mijn buik of mijn rug lig... Ik mag mijn voeten tussen zijn warme kuiten leggen. En hij vindt dat dus niet erg. Dus ik spreek ook namens hem. Ik denk dat de man van Joukje nu <totstuk> vastgebonden aan de radiator in de hoek van de Kamer ligt. <totstuk> ik, je mag, je mag ja. hem bellen. Ik ben nu niet bij hem. Hij zit nu thuis. Ik ben op mijn werk. Ja. Je mag ja. hem bellen. Ik weet ja. zeker 100% dat hij hetzelfde antwoord geeft. Je mag wow. hem bellen. Hij zit hier op zijn knieën met een pistool tegen zijn. <totstuk> ja, ja, ja. Je mag hem bellen. Nou, je mag bellen. maar. We schrijven een nee voor je op, Joukje. Je wordt ook uh, veel geappt. Uh, er worden heel veel geappt. Uh, we slapen zelfs in een aparte kamer, zegt iemand die anoniem wil blijven. Dat begrijp ik heel goed. Goed slapen is beter voor iedereen. En voor gezelligheid ga je gewoon bij elkaar op bezoek. Nou, dat is dus, uh, leuk, spannend. Uh, Joyce die zegt, of Evelien zegt, aparte dekens. Kook dan ook even lekker voor jezelf. Seksloos wordt geappt. Maakt echt maakt heel veel los. En Joyce zegt als we op vakantie gaan en we zien een eenpersoonsdekbed, dekbed... dan vragen we juist om twee aparte dekbedden. Voordat we naar de uitslag gaan nog even. Ian, Ian, Goedemorgen. Hai, goedemorgen. Slapen met twee aparte dekens. Three, two, one. Ja, duizend procent. Ja, duizend procent. Ja, ja, ja, en wippen doe je toch als je wak bent. Ja, ja, ja, ja. Okay. Ja, ja, ja. Zo is het ook, Ian, geen spel tussen te krijgen. Uh, Luc, ja. wat, uh, wat, wat wil je nog zeggen, Ian? Nou, ik wilde zeggen, we hebben ook een prachtige dochter van vijf... die af en toe tussen ons kruipt. Dus dat de deken is niet het enige probleem, hoor. Oh, ja. Oh, ja, nee. ja. En, maar dus slaap je wel met aparte dekens? Ja, zeker. Ja, oké, okay, ja, ja, ja, ja. Bij jou is er ook echt geen denken aan dat het ooit nog één deken wordt. Luc, wat vindt Nederland? 55% van Nederland zegt nee. Hè? Oh, ik had gedacht dat Nederland echt ja zou zeggen. Nee joh, ben jij gek. Nee. Jan die kon het ook nog heel mooi verwoorden in de, in de Q-app. Die zegt, ja Matt, jij bent gewoon een mars. En Kiki is een Twix. We zeggen ja of nee in 3, 2, 1. J, A, N, E. Daar komt het eigenlijk op neer. Kijk eens naar mijn armen. Kippenvel. Oh, ja. Prachtig omschreven. Ja. Ik voel me Mars en Kiki is een Twix. Ja. Waanzinnig. Ja. Dit is Kee Music 10 vraag Topic Fireboy en DML. I don't want options. I want face to face. Right there, right there. I don't want to be Turn Time for whatever, whatever it takes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 Boy en DML, body bij Q Music. Um, jij hebt iets voor mij. Ik heb iets voor jou. Jij gaat uh, volgende week natuurlijk met uh, alle andere QDJ's DJ's het verboden woord spelen. Ja, vanaf uh, maandag om ja. 6 uur begint dat. Dan mogen jullie het woord beetje niet zeggen. Gisteren hebben wij een uh, generale repetitie gedaan. Nou, ik kan best zeggen, was afschuwelijk. Uh, <lacht> ja, was gewoon ja. heel slecht. Hoe was ging heel, dat dan? Zeven keer gezegd in een uur. Oh. Ja, dus dat is uh, 3500 euro. Zo. Ja, want elke, elke keer als je het hoort, dan moet je dat laten weten via de q app En dan kun je 500 euro verdienen. Ik moet ook echt zeggen. Oh. Uh, toch even kijken kijkje in de ziel. Ik zie er best wel tegenop. Ik zie er ja, echt tegenop. Op. Ik had het hier gisteren ook met Menno over. Ik heb, uh, gisteren belde Joost mij ook nog even uh, s'avonds. Wij zitten altijd best wel gespannen in zo'n week. Omdat je wil het toch graag goed doen. We zijn allemaal competitief. Het is dus ook een beetje een aperot. Ze zijn ook gewoon mannetjes. Ja. We willen niet op nummer 1 voor de Wall of Shame. Ja. Maar praten voelt dan in één keer. Ja, naar iedere zin kan ik bijna. Koud, warm, afdouchen. Want het is, je zit zo gespannen te werken, weet je wel. Ja, zeker weten. Ja, ja, ja, ja. En een beetje is natuurlijk ook zo'n soort van opvulwoord. Ja. Dus het, het zegt eigenlijk helemaal niks. Exact. Dus, ja, dat is ook zo. Ja. Maar uh, kijk, nu is bij jou het uh, track record wel bekend... van de afgelopen jaren. Je staat er ongelooflijk slecht voor <lacht> natuurlijk, als het daarom gaat. Ja. Uh, maar weer sta ik op uit die puinhoop. En ik bied jou de helpende hand. Want oh. stel dat het bij jou volgende week helemaal misgaat... Ja. Heb ik bewijs dat jij daar niks aan kan doen. Je kunt niet helpen. Ik heb, oh. ik heb zo bewijs, dat kan ik je zo laten horen... Ja? dat het in de genen zit. Ja, hey, uh, dominee hier. Ik ben al sinds zes uur vanochtend onderweg naar de studio. Want zoals je wellicht merkt, het verkeer is niet te doen, joh. Het winterse weer brengt ons land tot stilstand.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 Boek op Villa4U.nl. Het zijn weer de dikke Deca-deals bij Markt. Met deze week Douwe Egbert's filterkoffie 250 gram, nu 369 en kleine Drop nu 1 plus 1 gratis. Kom snel naar Markt voor nog meer dikke Deca-deals. Boek nu Wintersport bij villa for u Unieke vakantiehuizen. Ski-o-zoen. Nu bij Markt. Blauwe Bessen, schaal 300 gram, nu 1 plus 1 gratis. Zo klinkt de mooiere toekomst.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 bij Mattie en Marieke, het spannende spel. Vier op één vier op een rij. Als je meedoet, krijg je sowieso een staatslot van Staatsloterij. Het laatste woord is zakdoek. Snuiten. Oh, oh, oh, oh, oh. oh niet? Nee, dat is niet goed. Lukt het jou wel om vier dezelfde associaties op een rij te krijgen? Dan win je maar liefst 2.500 euro en een straat waarmee je gegarandeerd prijs hebt. Vier op een rij, iedere ochtend om half negen bij Mattie en Marieke op Q Music. Speelbewust 18 plus. Het is weer hamsteren bij Albert Heijn. Met meer dan duizend producten, tweede gratis. Met deze week in de bonus, alle Amerk proteïne Eetzuivel, tweede gratis. Nee. Alle bolletje crackers en klekkenbreud, tweede gratis. Lekker hoor. Amerk Haarverzorging en Styling, ook tweede gratis. Doei! En een looppad van Betersport 50% lager dan de adviesprijs: de meeste en de beste aanbiedingen. Yes! Amsterdam! Bier op een rij wordt mede mogelijk gemaakt door Staatsloterij. Al 300 jaar, de Loterij van Nederland. Ook dit jaar heeft Staatsloterij weer de allergrootste prijzenpot van Nederland. Maar liefst 456 miljoen. Belastingvrij. Speel vandaag nog mee op staatsloterij.nl. Speel bewust 18+. Plus. Laudius. Start het nieuwe jaar slim. Kies een erkende thuisstudie van Laudius. Nu met 30% nieuwjaarskorting. Laudius.nl